Op de wereldkampioenschappen atletiek in Zuid-Korea is de grote favoriet Usain Bolt op de 100 meter gediskwalificeerd na een valse start. De titel ging toch naar een Jamaikaan. Joan Blake won de sprint in 9,92 voor de Amerikaan Walter Dix. Op de tienkamp is Elko Sint-Nicolaas op de vijfde plaats geëindigd. Sint-Nicolaas slaagde er op de afsluitende 1500 meter net niet in om op te rukken naar de vierde plaats. De Amerikaan Trey Hardy won de tienkamp.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 In de Randstad staat file op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort bij Hoevelaken 3 kilometer. Op de A15 Nijmegen-Rotterdam tussen Leerdam en Gorkum 4. A28 Zwolle-Amersfoort bij Hoevelaken 2 kilometer en verderop bij Utrecht ook 2 kilometer. Tot zover de verkeersin. Bent u al BN'er? Nee?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 Zandvoort heeft het, en jij beleeft het. Zon, Zon, zee, zandvoort en ZFM. Dit is de zomer van ZFM, met, met nu zonlaag in Kermmerland. You know you, je. make me feel so good inside. <laughs> I'm always one of the girls just like you, such a pure... from De zomer van ZFM. ZFM Zandvoort. 106.9 FM. ZFM. Into the streets, we're coming out. We we'll never sleep, never get tired. Through urban fields and suburban lines. far from home is for the better what we dream it's all that matters we're on our way united Turning Sweedish House Mafia. En save the world. Ja. Yeah. <coughs> Sorry. Sorry. Uh, in de uh, Eredivisie zijn twee wedstrijden bezig nu. En het is fijner tegen Herenveen en gaat het 2-2. En Groningen AZ is 0-2. Met wat nieuws van vandaag. Wat tieners... ...met Facebook...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 Een de tien vrouwen deed een aanzoek voor aan een man, zo bleek. Als een vrouw een huwelijksaanzoek doet, is dit in, meestal impulsief. Vier op de vijf vrouwen plant het aanzoek in minder dan een maand tijd en meer dan de helft doet het in opwelling. Zit jij op Facebook? Ja, jij ook. Ik ook. En uh, ben je er verslaafd aan? Onwijs, nee, nee. Kijk, nee. Ik, uh, zit er af en toe eens een keer op en uh, de ene keer uh, meer dan de andere keer. Dus... Ja, ik zit te denken, hoe, hoe hebben ze dat onderzoek gedaan? Want ze zeggen, hier, tieners met een Facebook raken sneller verslaafd aan alcohol, sigaretten en drugs. Maar hoe wil je dat onderzoeken? Ja, ja alsof het, het kan ook toeval zijn. Alsof je door Facebook ja, sneller ik ik... Uh, verslaafd raakt aan dingen. Het kan ja. wel zo zijn dat je er heel vaak op bent Dat heb je ook met, uh, met hives of zo gehad, weet je wel. Ja. Iedereen had het erover. Facebook is nu eigenlijk wat populairder dan hives. Om echt nou uh, verslaafd ja, aan alcohol, uh, sigaretten en drugs te, te komen. Nou, Amerika, Ik snap niet. Maar in Amerika is dus het dus ook uh, een dus. ja. ja, dat is ook weer zo. Misschien moet je het met een korrel zout nemen. Ja. Een korrel zout. Ja, een grote korrel onderzoek. <laughs> met vandaag in uh, 28 augustus 1996.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 Het is wat je ermee wil, het wereldrecord domino stenen laten vallen, sneuvelt in Leeuwarden. Is dat niet die ah. ene keer geweest met die, met die meeuw? Nee, of, uh, met die mus. Is, nee, met die mus. Nee, dat is denk ik 2006 of zo geweest. Maar oh. dat kan me nog wel herinneren. Ja, dat en... is ook uh, een beetje raar hoor. Met <laughs> die mus. Er is een bus ja. in een hal. En dan moesten ze, moesten ze, moesten ze, moesten ze, omdat mogen ze mogen Omdat een bedreigd diersoort is, zou, mochten ze we hem weer niet ja. weghalen. Stom is dat, hè? Ja. En met vandaag in 1963 domineert Martin Luther King had zijn beroemde I have a dream toespraak. Hij heeft een speech af voor meer dan 200.000 uh, 200 zwarte die er voorlopend naar Washington waren gekomen. Met hun Mars pleiten zij voor de rassengelijkheid. En dat ging toen zo. Het wallig filmpje van de zeker. I have a dream. One day. That all men are created en zo ging dus I have a dream. Martin Luther King in 1963. We hebben één tussenstand in de eredivisie. Of twee tussenstanden. Heerenveen tegen Feyenoord. Feyenoord in de Kuip staat 2-2. En AZ... ...is net op 3-0 voorsprong gekomen tegen FC Groningen. CFM Wimberich wisselend bewolkt. Vandaag eerste kans op een bui in de middag opklaren. Matig op het strand, vrijkrachten zuidwestenwind. Maxi in Zandvoort, circa 16 graden. Morgen wordt de wisselend bewolkt en droog met wat opklaringen. Matig op het strand, eerst vrijkrachten westelijke wind. Maxi in Zandvoort, rond de 17 graden. Goedemiddag, zondag in Kermeland met nieuwe muziek. De nieuw van Foster the People. Dit is Houdini. <laughs> Ook op internet: www.zfmzandvoort.nl Travel. Nou. game Game. Nou je kan hem gerust Bobby Brown noemen hoor, want heeft hij zijn neus volgestopt. Volgens mij kan hij die gast niet meer denken. To can play that game hoorde hier bij CFM zo zometeen het regio nieuws. Zand voor zondag in Kennenverlang.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 Zo, Baxter en Murder on the Dance Florence ze schijnt een nieuwe single uit te hebben met een nieuw album. Een nieuwe single heet Bittersweet.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 dat uh, erin ja, ja, ze hebben het uit elkaar gehaald volgens mij, en toen weer in, het, in, het, uh, in de kerk weer in elkaar gezet. Dus hij is volgens mij nog te bewonderen. Drie uh, uitslagen in de Eredivisie. Wedstrijd om half drie begonnen. De Graafs, of, uh, Half één begonnen. de Graafs op ADO Den Haag. 0-3. feyenoord Herenveen 2-2. FC Groningen AZ in de Eurobrug. 0-3. Half vijf is nog één wedstrijd. PSV Excelsior. Oké, okay, zondag in Kellenland met nu de nieuwe muziek. De nieuwe van de koeks. Junk of the Heart. Junk of the Heart. Leave you all alone. We get so drunk that we can hardly see. What you to to you or me, baby? See, I know noticed nothing makes you shy. Dit is lekker. Dit was echt echte muziek. Earth, Wind Fire. En and In The Stone. En zometeen gaan we even kijken naar het shownieuws. Wat is er gebeurd in met de celebs hier in Nederland en het buitenland. Want er is bijvoorbeeld nieuws over Henk Westbroek. Held Henk Westbroek uit Utrecht. Hij heeft een mening over een of andere presentator. De meesten kennen hem wel. Ari Boomsma. To your eyes, I see the sunlight. The light behind your face. Nu komt het cliché dat elke DJ gebruikt. Sunrise. Dat hebben wij deze zomer niet gehad. Echt, je hoort het alleen maar, hè. Maar het blijft toch een lekker nummer. Je hoort het Simply Red op ZFM. En we gaan even verder met wat shownieuws. we gaan beginnen met een bericht over Belinda Muldijk. Want zij is namelijk met haar uh, jongere, 23 jaar jongere vriend Thierry in het huwelijksbootje gestapt. Belinda is natuurlijk be de bekende ex van uh, Rob de Nijs. Ze gaven elkaar zaterdagmiddag tijdens een onroerende ceremonie het ja wordt in Kasteel Terhorst in Loenen. Wie kent het niet? Het bruidspaar sprak elkaar toe in een gedicht en ze waren allebei in tranen. Sherry bena benadrukte zaterdag: Onze leeftijd heeft er nooit toe gedaan. Wij horen bij elkaar. Belinda en Sherry arriveerden allebei in het kasteel op een paard. Belinda reed op het paard Cupido. En zei erover: Cupido heeft eindelijk kraak geschoten. Haha! Ah! Ha, ha, ha. ah. leuk hoor. Sorry hoor. Uh, Daphne Dekkers slachtoffer van afpersing. Daphne Dekkers is in april slachtoffer geworden van bedreiging en poging tot afpersing. De afperser heeft de kinderen van Daphne bedreigd en 25.000 euro geëist. Het was een. Een vervelende ervaring voor ons, maar al lof voor de politie en de recherche die zeer doorsteltend hebben opgetreden. Laat Dalf en Dekkers weten in een verklaring. De 22-jarige presentatie van 100 Next Topmodel is in inzins... met. Goed. Gaat heel lekker. <laughs> nee, sinds 1999 getrouwd met ex-tennister Richard Krajcek. Samen hebben zij een zoon en een dochter. De verdachte met 6 september voor de rechter verschijnen. Daphne is hier zelf niet bij aanwezig. En Henkie Westbroek. De Utrechter ergert zich aan vrolijke Ari. Zou presentator Henk Westbroek wordt kotsmisselijk van het optimisme van Ari Boesma.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 Vlieg mee of zo, weet je Ik weet het niet. <lacht> ik weet het niet. Nee, Er is een, uh, een net programma. Ja, we hebben het zieken vliegen. Ja, die, ja. ja. En dat is een. Uh, ze hebben dat in uh, Engeland hebben ze bedacht. En dat heet uh, Come Fly with Me. Ja. En ik heb nou. Uh, er zijn nu twee afleveringen geweest. En naar uh, de eerste aflevering. Heeft Gordon heel een hele goede recentje gehad. En de rest allemaal niet. Alleen Gordon? Ja, alleen Gordon. Oh, oké. Okay. Dat Gordon goed speelde. Of, Want het uh, heeft 1,3. 2...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 Kijk, ja. Zal ik even kijken wat, ze, wat voor kijkers ze hebben getrokken? Oh, 1,2 okay. ja. miljoen. 1,2? Oké. 1,2 miljoen kijkers voor een Vlieg. Want Gordon doet het sowieso goed. Want ja. um, vrijdag, Holland Got Talent heeft um, heel veel kijkers getrokken. Ja. Ik geloof bijna 1,8 of zoiets. En daarna heeft hij met zijn nieuwe programma Harder Than My Daughter ook iets van 1,4 getrokken. En Harder ja. Than My Daughter is een nieuw programma. Ik weet niet of je dat kent. Uh, ja, dat ik is zou wel net even voorbij komen. Het op, is, dat uh... is wel grappig, want dan heb je een, een, een moeder... Die zich kleedt als een 18-jarige. Dus oh ja, afgelopen uh, zaterdag was er een vrouw, vrouw met TV. een uh, kort rokje. En zat er bijvoorbeeld niet, niet, niets onder. Oh, en ze was ouder dan 50, weet je wel. En dan gaan ze met de dochter en uh, meter Marfose voor haar doen. En uh, ze gaan er helemaal veranderen. Dus uh, die dochter schaamt zich waarschijnlijk dood voor die dochter, Die uh, dochter kon niet met haar over straat, laat het zo zeggen. Dat dacht ik al. En dat heeft, heeft 1,4 miljoen kijkers ongeveer getrokken. Dus de uh, Gordon doet ja. het goed. Ja, daar heb ik een stukje gevonden erover. Maar dan op de verkeerde computer. Dus dat schiet er natuurlijk weer niet op. Over die hotter maar daughter. Nou, ik kan wel so. even kijken. Misschien vinden we wat op YouTube. Ja, ik had het op... Uh... Harder Than My Daughter. Episode 1. Ja, dat is de Engelse, de ja, Engelse versie. Nee, nou, het staat op... Uh, op RTL Boulevard staat een stukje erover. Oké, okay. het filmpje van uh, Gordon. Maar ja, oké, okay. het, uh, het is elke vrijdag te bekijken. En het is de moeite waard. Want het is een heel grappig programma.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 You really did it Toe. En wat een fijn liedje Rakka Muffin En zo eindigen we deze zondag in Kermeland voor deze zaterdag 28 augustus 2011. Wij willen Ruud Jansen bedanken. En we willen Lana Lemmens bedanken Ik wil Aldo Moraal bedanken En ik wil Rudy Nicola bedanken En volgende week zijn wij er weer Ah leuk gaan we Dus weer uh, vooral luisteren weer volgende week En blijf en weer luisteren Want Zandtijn is de herhaling van Entertainment For You En dan hoort het in velen Rudy en Roy weer Roy was er niet gisteren. Oh, niet? Oh, nee. Hoor je hoort alleen Rudy. Je hoort alleen mij. Wat velend oh, ah, Maar blijf, blijf gerust rijden, want het is een hele leuke uitzending. Oh. Oh, was zal je dat big. maar doen? Ah, het was zo geweldig. Oh man. Oké, dat van die reclames. Dat, uh, heb je van die reclames? Dat zijn gewoon Engelse of Amerikaanse reclames. En dan gaan ze dat daarna produceren in het Nederlands. Oh ja. En dan hoor je het was zo geweldig, maar die, die mond die klopt dan niet. Dat, dat is van zo finish. slecht. Finish, action, finish, Max Finish en uh, sell it bang. Dat is zo slecht.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 Spain showers. Popping in the club, we light it up a hour, 80 hour Let the party rock Put your hands up, everybody just dance up We came to party rock, so flash your teeth like Mardi Gras, huh. They call me Red food. I walk in the club with a bottle of two. Shake it, spread on a body or two They walk out, out the party with a you too. oh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 Showers popping in the club, we light it up. A hour, I said, champagne showers, champagne showers. Popping pop, pop, pop, pop. in the club, we light it up. A hour, a hour. Eight hour.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 We light it up A hour I said champagne showers Champagne showers pop pop pop, pop poppin in the club We light it up A hour A hour Party hour people, yeah. yeah. Now I want you to grab your bottles Your bottles Put them up in the air yeah. Now shake Now shake Shake that bottle and make it